met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump zegt nog niet klaar te zijn voor een akkoord om de oorlog met Iran te beëindigen. Hij zei in een interview op de Amerikaanse televisie de voorwaarden nog niet goed genoeg te vinden... ...maar wat die zouden moeten zijn werd niet duidelijk. Over de aanval op het Iraanse olieeilandje Khark zei Trump dat het grotendeels is verwoest... ...maar dat ze het gewoon voor de lol misschien nogmaals zullen aanvallen... Ook trok hij in twijfel of de nieuwe opperste leider Mojata Ghamenei nog in leven is. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met meerdere raketten. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia was naast leider Kim Jong-un ook zijn tienerdochter daarbij. Het Zuid-Koreaanse leger zei ongeveer 10 ballistische raketten te hebben gedetecteerd... die vanuit Pyongyang in de richting van de Japanse zee zouden zijn afgevuurd. De testlancering volgt kort na het begin van de gezamenlijke jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De politie heeft in Vlaardingen twee mannen aangehouden na een steekincident. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Het gebeurde rond middernacht in een woonwijk. Het incident was volgens de politie in een woning. De twee mannen die naast het slachtoffer in dat huis waren zijn opgepakt. Hun rol bij het steekincident in Vlaardingen wordt onderzocht. De Formule 1 heeft bevestigd dat de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet doorgaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Er is gekeken naar alternatieven, maar de vierde en vijfde Grand Prix van het jaar zullen niet vervangen worden. Dat betekent dat er dit jaar 22 races zijn en dat er na de Grand Prix van Japan op 29 maart ruim een maand niet gereced wordt. Het weer. Het is vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vanochtend laat ook de zon zich af en toe zien. Vanmiddag meer bewolking. In de avond kan het ook overgaan in regen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm.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 Only a thought But if my Life Is for rent And I don't Learn To buy Well I deserve To live by the sea To travel the world alone and live more simply I have no idea what's happened to that dream But there's really nothing left here to stop me Nothing I have is truly mine There's nothing I have You can get it. Get it. ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand.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 Die balans zonder mij Als het moet zet ik een stapje opzij Als dat beter als dat beter is Heeft het leven dan meer glans zonder mij Krijgt de liefde weer een kans zonder mij Als dat echt zo is dan laat ik je vrij Als het beter, als dat beter is ik Wil niet zeggen dat ik jou niet meer.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 moet oh. zet Zeg Wishing well to kiss and tell. Her wishing well, crocodile machine.